Kijk, uh, in de pauze uh, kwam een vraag op van, is het nou zinvol dan om wel een partner te hebben? Een partner tegen een partner, welke uh, manier een vaste partner hebben. Heeft het zin? Het Torah zegt ons, geeft ons, dit Torah zelf, geeft ons geen, geen, mitzwaad is voor voorschrift, om te trouwen. Wat zegt de Torah? Het is niet goed, dus het is betekent niet goed, niet in, in de zin dat dit slecht is, maar het is niet goed betekent uh, het is niet het kan zo, so het is niet het is niet, for, is niet uh, verplicht om te trouwen is niet een, uh, Maar het is wel zo so dat dit de toras zegt, wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Ja, dat is wel. Maar ook dat moeten we zien wat dat betekent. Okay. Uh, niet alleen dat naar vlees uh, of naar boven. Uh, Asit zei ook dat Gandhi... Yeah, hij had ook gezegd wel eens dat toen hij al, al tot zijn diepe wijsheden gekomen en had hij gezegd dat uh, ja, in zijn bevattingen en levenservaring op, dat, op de oude leeftijd had hij gezegd nou nu zou ik als ik nu zou leven opnieuw moeten beginnen zou ik niet trouwen. Maar de mens heeft al de weg al, opgelegd, de weg al opge, uh, opgegaan. Hij heeft al leven gehad achter zichzelf. Ik zou nu ook precies hetzelfde zeggen. Als ik nu bijvoorbeeld zou zeggen, ik zou zeggen ook nu, ik zou niet trouwen, als ik nu met mijn bagage wat ik nu heb, met, en met mijn schat van de vrouw die ik heb, ja. want uh, ik heb uh, heel wat uh, moeten zoeken om mijn noekwa te vinden. Niet, niet dat ik dat zelf, maar... Dus ik ben helemaal... Uh, ja, het is helemaal... Ik ben helemaal, voel ik dan, uh, dat... Ik ben een gelukkige mens, dat ik weet dat het, ik... heb mijn noekwa gevonden. Ja, het is uh, erg speciaal als je dat weet. Maar dat betekent niet dat... Bijvoorbeeld dat wat zij doet, dat ik... Dat als zij iets anders doet, dan zeg ik... nou. Uh, zij is niet mijn oekwa. laten we zeggen, ja, bijvoorbeeld als een vrouw, jij ja, weet, weet dat het jouw vrouw is, en dan opeens is, jouw vrouw doet iets anders, dan zeg je, oh, ontrouw, ah nee, het is niet mijn oekwa. mijn oekwa moet wel zijn dat die wel 100% ook in haar gedachten, in haar, in haar gevoel, ook in haar fantasieën, dat zij niet iemand anders, met iemand anders dat doet. Ja, dat kan je niet zeggen ja, ja, ja. <laughs> tegen, dat kan niemand, dat is niet jouw zaak, dat begrijp je. je moet niet bemoeien met jezelf. Maar ik zou bijvoorbeeld ook nu kunnen zeggen, ja, met dat bagage wat ik heb zou ik niet, uh, niet trouwen. Maar aan de andere kant is het geweldig, uh, helpt en aan de, het is prettig en het is uh, gezond ook om, uh, als je een ware partner hebt, dan om mee te doen. Het enige is, en nu citeer ik uh, iemand die van het Nieuwe Testament, ja, de Paulus, wat had Paulus, ja, Schaul, Paulus, wat had hij gezegd, in, in een van zijn brieven, wat ja, hij had gezegd, om Oké, okay. Ze, hij zelf was niet getrouwd, ja of niet? Hij had nooit, nooit, ging nooit trouwen. Maar hij had gezien wel dat gewone mens, ook christen, dus moet wel trouwen. Want waarom moet? Omdat er, is geen, omdat er geen kracht is in de mens, in onze wereld, om het niet te doen. Om zichzelf te verbinden met Hashem. Altijd zijn er mensen die dat wel kiezen voor veel kinderen of veel of minder kinderen. In elke generatie zijn er verschillende zielen in verschillende hoedanigheden komen. In zijn verschijning van de ziel van Paulus bijvoorbeeld. Hij hoefde het niet, al deed het hem ook pijn dat hij alleen was. Maar hij heeft het overwonnen. Omwille van de eenheid met Yeshua. Wat had hij gezegd? Had hij gezegd van... Oké. Okay, als je getrouwd bent of partner hebt... Eigenlijk wat had hij... Paraphraserend wat hij had gezegd. Is... Dan kunnen jullie wel trouwen... Maar... Je moet... Al ben je getrouwd of ben je ben partner... Dan moet je leven alsof je geen partner hebt. Begrijp je wat het is? Dus aan de ene kant heb je een partner, het geeft wel, want het is erg bijzonder moeilijk om steeds bij jezelf het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht te houden. Je hebt altijd een, een beetje, makkelijker is het, gemakkelijker is een projectie te hebben, bijvoorbeeld van een vrouwelijke of van een mannelijke. Makkelijk, gemakkelijker is, dan kan je dat ermee ook... Uh, uh, dat kan je confronteren. Bijvoorbeeld, met je, met, kijk, een man bijvoorbeeld, als een man met een vrouw is, alles hangt van de krachten die, hoe zij gestructureerd zijn in een mens. Stel dat een man is, die bijvoorbeeld een hetero is. Ik zeg het even. Dan heeft hij een vrouw, dan helpt hem de vrouw als het ware om zijn eigen vrouwelijke te ontwikkelen, want hij heeft een, hij kan niet een relatie hebben, het is erg interessant, want men denkt dit anders, want een man heeft altijd, als een man het hetero is, dan altijd heeft hij relatie met zijn vrouw, hij communiceert met zijn vrouw, door wat? Naar overeenkomst en regenschappen, door zijn vrouwelijke, altijd zo is het, dus een man die overeenkomt, die gaat, contact heeft met zijn vrouw, ...door zijn eigen vrouwelijke... ...want het kan niet anders... ...alleen regenschap. Daarmee heeft hij... ...contact. En ook verschillende relaties... ...tussen mannen zijn... ...ook op deze wijze zijn... Dat ...wat er... ...men altijd contacteert met... heeft een partner... Waar, dat ...die van de andere kant... ...van de medaille heeft... wat de mens in zichzelf... ...een zwakke kant van hem... ...die wil het altijd compenseren, of vinden dat bij de ander. Het is allemaal ook gemaakt, gedaan, zo op deze wijze, om evenwicht te vinden in het leven. Want anders zou ook geen evenwicht vinden. En bijzonder moeilijk is het om alleen dat te vinden. Alleen is het moeilijk, want dat is ook wat uh, Paulus had ook gezegd. Ik zeg het even Paulus, want uh, hij had ook natuurlijk alles van de Torah. Maar het is het is Um, hij wist wel dat het als een mens niet zou trouwen dan de mens zou dan komen tot allerlei perverse dingen. Anders ze zouden niet trouwen, dan gaan ze daar op allerlei fantasieën of allerlei dingen, andere dingen doen. Want de wens om te ontvangen weet geen religie. De wens om te ontvangen kan je niet uh, sussen, kan je niet bewerken. Door religie. Religie is ontoerekend om de wens om te ontvangen voor zichzelf te transformeren in het geven. Kan niet. Nog Joden, nog Christen, niemand in staat is, uh, niemand is in staat om door zijn religie uh, de wens om te ontvangen. Uh, te corrigeren of... Men, men kan alleen maar... minder wensen proberen. Dus zichzelf... als het ware... Te, te korter maken zijn... of kleiner maken zijn... kunstmatig zijn eigen... wens om te ontvangen voor zichzelf. Dus ja, dan dus zeggen... Oh, ik heb dat niet nodig. Uh, een klein beetje minder... minder eten, minder drinken... minder dat. Men, kunstmatig. Men maakt zichzelf... Zijn wens pusht zijn wens om te ontvangen voor zichzelf, eh, eh, als het ware eh, drukt hem, bedrukt hem, en men maakt er geen gebruik daarvan Maar het is geen, geen eh, kracht, heeft geen religie heeft de kracht om, om te gaan om te bedwingen op een gezonde manier te bedwingen de wens om te ontvangen voor zichzelf om deze wens om te ontvangen voor zichzelf te laten transformeren in het geef hij heeft geen kracht daarom of de mens religieus is of de mens niet religieus is absoluut uh, staan ze alleen in verschillende verhoudingen van ten opzichte van het aspect ontrouw, trouw, ontrouw Ontrouw te zijn. Maar zowel de, degene, zowel religieuze mens als niet religieuze mens, is per definitie ontrouw naar zijn om dat de wens om te ontvangen, is weet geen moraal. Weet geen moraal, weet geen regeltjes. De mens is niet gemaakt door regeltjes. Kijk, alle religie bestaat, allerlei regeltjes. Dat mag niet, dat mag je wel. Terwijl, terwijl de mens is vrij van elke vorm van regels. De mens, alles moet komen van alleen van de wens van de mens om te willen eh, zichzelf in overeenstemming brengen met het licht. Om te willen leven. En elke vorm van de wens om te ontvangen voor zichzelf is het ontkennen ...van het eeuwige ware leven. Daarom, niet verwachten, nee. En als je doet bijvoorbeeld, je hebt verwachtingen dat de ander, uh, van de ander, dat jij de ander moet, ook niet, moet uh, trouw blijven aan jou. En terwijl de ander, het kan nooit uh, ...tegemoetkomen aan jouw verwachtingen... ...een beetje comedie spelen... ...of dat... ...of op allerlei manieren... ...maar dan... ...en stel dat jij ontdekt... ...dat die, die ander niet... Ont, ...ontrouw is geweest... ...en moet je wel zeggen... ...wat is ontrouw? Wat is in onze... Op, in, onze, in, onze ...in onze... ...in onze definitie van ontrouw? Is het per se... ...noodzakelijk om... Als ontrouw te beschouwen, te beschouwen dat iemand uh, vreemd is gegaan. Ja? Met een andere bijvoorbeeld, met een ander vreemd is gegaan. Dus een seksuele daad heeft gehad. Of is het ontrouwen, is het ook iets van dat een ander een dikke kus heeft gehad met een ander. En dat dikke kus kan nog veel meer zijn, veel krachtiger zijn dan een wipje. Wat is nou dan de definitie van het ontrouw te zijn? Zo so, kan het vele, vele, vele vormen van ontrouw in deze wereld plaatsvinden, waarbij men niet eens uh, dat beschouwt als ontrouw. Ja, nou, ik kom er niet aan, zegt ze. Maar van binnen pleegt men verschrikkelijke vormen van ontrouw. Alleen vormen van... van uh, van, kijk, als bijvoorbeeld die seksbladjes, ja? Iemand die gebruikt een seksbladje. Is het dan de absolute vorm van ontrouw want Die, die kijkt naar de plaatjes, naar die bladjes, en die krijgt dan inspiratie voor zijn eigen, omgaan met de ander. dat op deze manier. Nou, is dat nou, dus eigenlijk kijkt hij daar, en eigenlijk gaat hij dat projecteren wat hij ziet, dat beeld gaat je dat allemaal verinnerlijken, like, fantasieren daarover. En dat is dan zijn. Precies. Dat heeft niets, niets te maken. Dus of trouw, dan is het ook. Dat kan ook ontrouw zijn. Dus ja. ontrouw, een vorm van ontrouw zijn in de. Het is een begrip. Hmm. Is an, is fantasm, fanta, fantasma, zeg het is een fantasma. Fantasie. Een fantasie, een, f een fantasme is... Het uh, is een... Het is een... Het is, uh, is niet een iets wat... Een, een intrinsieke iets is dat trouw of ontrouw zijn. Ja, dat doe je partner toch ik kwaad? Dat doe je partner toch Nee, kijk, aan de ene kan... qua de ene kan wel... Als de andere... Als twee mensen zijn... En de ene in de ogen van de andere ontrouw is geweest. Dan... Iemand die de andere kant natuurlijk wordt, wordt, wordt gekwetst, want zijn wens om te ontvangen wordt gekwetst. Zijn wens om te ontvangen wil, zegt zo, van de van andere persoon. Ik wil dat heel al jouw aandacht aan mij gegeven wordt. Ik wil dat jij absoluut trouw blijft aan mij. Trouw betekent al jouw krachten moet je alleen aan mij, aan, aan mij aanwenden en niet aan iemand anders. Is het liefde? Liefde is betekent dat wat er ook gebeurt, ik heb iemand lief. Eh? Maar dat wil niet zeggen dat het... Ik ben rustig, maar... Ook ja, maar dat is dan... Maar hoe kan je dan een mens in deze wereld op deze manier lief hebben, als die ander is alleen maar de lust. Alleen de, een, de, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Hoe kan je hem lief hebben op deze manier dat... ...dat ook als die ontrouw gaat... ...dan ga ik hem toch wel lief hebben. Dat betekent... ...hoe kan je dat doen? Dat betekent als iemand anders... ...ontrouw is geweest... ...en jij weet het zeker dat het zo is... ...dan is het niet alleen een verbeelding... ...maar jij hebt feiten... ...en jij weet het voor 100% zeker... ...dat het zo is geweest... ...dan... ...natuurlijk mag je hem niet kwalijk nemen. Lief hebben als mens überhaupt als human, als een menselijke wijze. Absoluut. Je mag niet kwaad zijn op de ander, want het is, heeft geen zin. Daarmee ontloop je je eigen correctie. Wat moet je doen als de ander, als het, wat gaat het jou doen als de ander ontrouw is? Dat gaat knabbelen aan jou, dan ook aan jouw jou krachten. Ja, niet? Dat gaat, kost, kost jouw krachten. Terwijl Yeshua zegt, blijf, blijf vertrouwen, blijf rustig, blijf kalm, alle energieën moeten binnen jou zijn, en niet moet je niet verpachten, jouw energieën aan de ander, nee, het is het, het is het. als de ander, en dan gaat de mens hangen aan het feit dat iets wat niet mij is, wat niet ik ben, niet mijn kilim, maar ik ga dan als het ware uh, snuffelen in de kilim van de ander, en de, van de ander Begrijpt ook niet dat zij, of die andere gaat wel met, natuurlijk schuldgevoelens hebben en allerlei andere dingen. Ik ga dan ook my, mijn eigen, door mij, die andere ga ik ook inpraten, zijn schuldgevoelens, etc. Allerlei dingen die, die eh, allemaal paarden spelen aan degene die bedrogen is, door de ander is geweest. Daarom wordt gezegd over de... de Wijzen, hoe wordt gezegd? Zij worden, men, uh, zeg het, men hen kwaad, men, men hen, men doet hen, hoe uh, zeg je dat, men bescha beschaamt hen en ze worden niet beschaamd. Ja. Men slaat hen en ze... En ze worden niet geslagen, zij voelen zich niet geslagen, men daarom Yeshua ook zegt als men jou slaat tegen jouw linkerwang, moet je ook de rechterwang doen betekent, betekent je moet niet, uh, je moet te maken hebben alleen met jouw eigen kilim eigenlijk, eigen kilim en niet jezelf uh, en niet laat jezelf uit jouw kelim uitkomen en te kijken naar de ander oordelen over de ander verwachtingen koesteren over de ander want dat is zijn andere kelim En die kan het je wel helpen om die verbinding te vergroten als je no kijk de, als, een partner, als een partner niet voldoet aan... ja, wat voor jou belangrijk is... dat die... ontrouw... Uh, wordt... en... Uh, dan... je moet zelf beslissing nemen... wat je ermee doet. Natuurlijk dat als iemand dat wel... dat doet ontrouw aan de ander... dus gaat vreemd van bij een ander dat die breekt de verbondenheid tussen die twee. Dat is absoluut zo. Daarom Jezus heeft gezegd. Alleen dat, is de, alleen dat is de gegronde, de echte reden is om uit elkaar te gaan. Maar maar precies, dat moet, moet je zelf zien, want nog een keer wat Paulus had gezegd dat als twee mensen, goed op, als twee mensen bij elkaar zijn, natuurlijk is het moeilijk te begrijpen wat hij had gezegd en wat ik ook aan jullie zeg. Jij moet op de manier zijn met de anderen dat, of jij, dat jij als je getrouwd bent of partner hebt, maar alsof je niet de partner heeft. Begrijp je? Het dus betekent dat jij moet vrij zijn wat jou, hij had gezegd. En je moet vrij, absoluut vrij zijn van de ander. Je moet wel geven aan de ander. je moet wel een zekere genegenheid voelen voor de ander. En tegelijkertijd moet het zijn alsof je niet getrouwd bent, alsof je geen partner hebt. Want jouw hart moet niet toebehoren aan vlees en bloed. Dat is het, dat is het beeld wat de mens moet ontgroeien, het doet pijn natuurlijk. En, doet, en de verwachtingen wat men ook leert over, over deze wereld is, dat men moet wel, men praat steeds over liefde en dat, en bepaalde normen en bepaalde dingen. Het is allemaal bovenbouw. De mens is er niet zo. De mens in zijn naaktheid is, is anders. Hij is tot alles in staat. Elke mens is tot alles in staat als die... Een aap die inderdaad van de, de wens om te ontvangen voor zichzelf, het lijkt wel op de mens. Maar de mens begint pas wanneer die gaat aan zichzelf werken. En dan ziet hij zichzelf als aap. Dan pas die ziet zichzelf, dan de mens ziet zichzelf pas als aap. Maar een aap zich ziet zichzelf, interessant, dat in deze wereld een aap ziet zichzelf als een mens. In deze wereld die, die, die met zijn vier wens om te ontvangen voor zichzelf, hij I meent dat die mens is, kijk nou hoe zelfvertrouwd zijn, zelfverzekerd, hoe praat hij over allerlei zakelijke, over aardse dingen, zo so zelfverzekerd en zo so vol van, van mens zijn. Dat zijn allemaal uitingen van de wens om te ontvangen voor zichzelf, dat is echt de echte aard. Maar ze weet, maar ze zeggen, probeer nou zeggen, dat jij bent een aap. Maar als iemand, als iemand wel aan zichzelf gaat werken, die voelt wel. Want als iemand gaat individueel werken, doen aan zichzelf, dan sta jij voor de schepper. Dan zie jij het schitteren van de schepper. En dan kan niet anders dat jij ziet, jij voelt aan jezelf dat jij een aap bent. Een naakte aap. Huh? Een naakte, naakte, echte naakte aap. Aap, apen bent, begrijp je? En dat wil de schepper, dat wij ons echt voelen, dat wij de wens om te ontvangen voor onszelf zijn. Niemand is anders. He? Alleen Yeshua deze kracht had om de wens om te geven. Geen ander. Alle anderen zijn alleen maar de wens om te ontvangen voor zichzelf. Alle zijn apen. Alle zijn apen geweest. En geen heilige die geen apen was eigenlijk alleen Yeshua is de wens om te geven. Moshe had zichzelf zo uitgewerkt, zo geweldig uitgewerkt, dat die bijna tot een mens geworden was. Eigenlijk tot, tot, tot zijn midden, Moshe, van zijn hoofd tot zijn midden, was, een, was, was had de kracht van de Bina, van de Elohim, was goed. Maar onder het midden, eigenlijk zo so is het ook alle andere grote heiligen, maar, maar de mens worden is alleen maar het alleen wanneer jij gaat jou transformeren in het geven en het lukt jou niet en het volgende dag de volgende dag weer hetzelfde. ...en het is onmogelijk... ...en tegelijkertijd... ...jij vertrouwen daarop... ...ga je boven het verstand... Geen, kinderlijke, ...geen kinderlijk geloof... ...maar naar krachten... ...dat jij voelt dat jouw aap... ...voel je jouw aap... ...en de aap wil alleen maar één ding... ...één ding hebben... ...alleen wat apen doen... ...en jij voelt wel dat je elke keer... ...elke dag wil... Jou, ...trekt jouzelf naar om apendaden te doen... En jij gaat toch, en jij gaat met al... Jij hebt veel zin om, aap, om apenwerk te doen. Apen, jij, hebt, jij hebt enorme zin. En hoe meer je geestelijk... Geloof mij dat hoe meer jij werkt aan jezelf, dus de krachtiger wordt je ap in jezelf. En niet denken dat de ap wordt allemaal, allemaal, allemaal uh, zo lief, lief uh, zetten. Je wordt steeds krachtiger. Let op. Maar ook daar <laughs> tegenover, jouw kracht, ja, jouw kracht om die grotere app. want als je begint met het geestelijke werk, dan jouw app is net als een, net als een, net als weet als een, als een, kleine apjes, die weet je, die weet je? ja, die kleine abjes die zo die springen zo hè? ja, zo'n, zo uh, kleintje, kleintje, maar, uh, say, weet je, met lange staartjes, zo'n, maar hoe meer je werkt aan jezelf, jouw aap, je, wordt steeds, je gaat steeds meer op een mens lijken. Dus op steeds meer op een orangutan, op een gorilla, gorilla, steeds meer op een mens. Groot wordt net zo groot als een mens. Je gaat weer steeds meer, meer de, de, de tekenen vertonen van een mens. Maar jij krijgt dan steeds meer ook tegenover... De kracht om zijn toegenomen eh, volume in kracht om te in de wens om te ontvangen voor zichzelf te neutraliseren. Daar gaat het om. Dat is ons werk niet om engeltjes te worden. Hè. En daarom vergeef iedereen wat hij allemaal doet. Want vergeven, jij moet het vergeven niet als een iets, een daad, een ijdele. Ja, ijdele ijdele daad, ijdel met e, ja. een adel, de ijdele daad, is een, dus een, en da, een daad, of een van, uh, dat het een deugd, deugdelijke daad. Is. Moet, niet vorm, moet je niet denken dat het deugd is, maar moet je wel vergeven de ander om dat weten, dat ook jouw aap is even, misschien nog groter dan de aap van de ander. Alleen je werkt eraan, daarom, daarom, mag je de ander, dan precies, dan moet je de ander, dan moet je de ander vergeven, duidelijk, moet je wel, alles wat de ander doet, er zijn geen, bij de andere kleine apjes, is er geen zonde, duidelijk, geen zonde, alleen wij kennen de zonde, wie werkt aan zichzelf, die is de echte zonde, begrijp je, wie, met wie heeft Yeshua omgegaan, met de zonders, met prostituees, ja, met dieven, met boeven. eigenlijk alleen zij, alleen die worden geholpen. eigenlijk en niet zij die mooi, mooi aangekleed zijn, die van buiten lijken op een poppenmens, maar, maar van binnen grote, grote boeven zijn, maar zij kennen dat niet. Zij uh, voor zichzelf menen dat zij goed zijn dan kunnen ze niet gecorrigeerd worden. Jezus kan hen niet helpen. Begrijp je dat? Dus ja, dus duidelijk beeld hebben dat jij... niet denkt... Ja, duidelijk. Steeds weten dat... het doel van ons werk is niet om... om zo licht... zo licht als Engeltjes te worden. Maar... Beide kanten in ons hebben. Aan de rechterkant moet ik wel op een Engels lijken. Van binnen mezelf. Moet ik absoluut mijn lichaam, lichaam moet ik allemaal prijs geven. Het lichaam is voor mij absoluut niets in de rechterlijn. Als ik in de rechterlijn werk. Dat is alleen deel van mijn werk. Dan is het lichaam niets voor mij. Dan is de wens om te ontvangen ga ik dat die niet doen binnen, mij, binnen mijzelf. Dat wil zeggen, ik ga mijn wens... om te ontvangen... Uh, verdunnen. Ja, helemaal tot... helemaal komen tot... Uh, uh, naar boven en... Uh, niet... willen niets te maken met mijn wens... om te ontvangen voor mijzelf. Dat is in de rechterlijn. Maar wanneer ik in de linkerlijn kom... want alleen rechterlijn kan mij niet de waarheid geven. De waarheid is... De middelste leen. En met is de middelste leen. Ja? Hoe schrijven wij de waarheid? Alef, mem Men. en taf. Dus de waarheid is de middelste leen. Dus Tussen wat? Alef is de eerste letter van het alfabet. En taf is de laatste letter, de letter van het alfabet. En mem is de mashiach. Mem is de eerste... De, de, de eerste letter van de Mashiach, de bevrijder in de mens zelf. En dat is de middelste lijn. De, de mem is de, in, in het midden staat tussen Aleph en Taf. En dat is de waarheid die de mens moet nastreven. Dat kan alleen maar wanneer wij werken in beide lijnen: in de rechterlijn en de linker, in de linkerlijn. Want een religieuze mens ziet alleen maar één lijn: alleen maar goed doen. Maar kwaad willen ze niet zien, hun eigen kwaad. Hun eigen aap willen ze niet onder ogen zien. Terwijl wij moeten wel dat doen. Onze aap die dan onder de Tabor is, blijft een aap. Tot on, tot de laatste snik, hoor wat ik zeg. Het is niet dat ik geef je een, een, een, een, een hoop, valse hoop. Dat we gaan verder, misschien nog een jaartje, nog een jaartje in de... Concursus gaan we doen. En dan heb je de aap niet meer. En dan. Halleluja! En dan ben je net zo. Dat, nee, deze aap die gaat groeien. Groter, groter, groter worden. Net als een hulp. Ja, hebben. <laughs> Jij ja, wordt gek van. Oh, Denk je dat ik niet gek word van mij? Ja. Mijn, mijn aap is, is, is gigantisch groot. Begrepen? Maar zo is het ook. Moet je weten dat. Het staat ook geschreven dat, die, let op, het staat geschreven dat iemand die, groter is, als je, iemand die groter is van de ander betekent, ge geestelijk betekent dat ook zijn aap is groter dan die van de ander. Deel? Dus begrijp je wat ik bedoel? Dus als iemand, men zegt dat de ene iemand is geestelijk op een hoger niveau is dan de ander, dan betekent ook, staat het ook in de Torah, in de Talmud. Dat betekent ook dat zijn wens om te ontvangen voor zichzelf, zijn slechte beginsel, is ook krachtiger dan dat van de ander. Duidelijk. Alleen dat. De hele, dat op. De hele bedoeling is wat? Het verschil, het, Wat is de, wat is het veld, elektro, elektrische veld of elektromagnetisch veld? Wat is dat? Er plus. Aan de andere kant is minus. En dat maakt. En zij dat plus en minus. Ja, die hebben dan die golven. Golf, golflengten als het ware. Elektrische, magnetische golven. Mm -hmm. En zij gaan komen met elkaar als het ware. Re, uh, plus, plus en minus. En dat, zij maken dan. Hoe heet het in, fysi-, in natuurkunde. zij maken dan het. Dat elektrische veld. Ja. De kracht van het elektrische veld. Hoe kunnen wij Meer meer kracht hebben van het elektrische, elektrische elek, elektriciteit de, om alleen door n plus en minus te doen toenemen. Ja? Twee n plus en minus. Precies hetzelfde is wat wij doen. Wij moeten aan de rechterkant gaan wij plus doen toenemen en aan de linkerkant gaan we minus minusbreken tekorten. Die moeten we ook onder ogen krijgen. Allemaal, dat is het werk wat wij doen. natuurwet. Absoluut, precies. hetzelfde. Want onze wet, kijk, de wet, geestelijke wet, natuurwet, natuurwet komt van het, van het geestelijke. Weet wat wij zien hier in de natuur is precies hetzelfde, ontleend aan de hogere, aan de hogere, eh, zeggen we uh, wet, wetmatigheden. Precies hetzelfde. Plus en minus. Ook wij hebben plus en minus. Aan de ene kant is plus en aan de andere minus. Alleen met een minus, alleen of een plus, of alleen met een minus, komen we niet uit. Maar, maar waar, zit, dagen, of... waar zit de kracht? Zit de kracht in de rechts? Nee. Zit de kracht in de links? Nee. In het midden. Tussen de, waar zit de kracht altijd? Daar waar die twee elkaar tegenkomen. Plus en minus. Daar zit de, deze spanningsveld. Precies. Dat spanningsveld zit juist hem aan de kruising van die van die twee. Zo so zit het ook precies bij, de, bij ons. Twee kanten. Plus en minus. Een mannelijke. Een vrouwelijke. En de hele bedoeling van ons is om binnen de kiniem te blijven. Binnen onze kiniem te blijven. En Beide in evenwicht te brengen, zoals ik zeg, rechts en links. Of we hebben ook zeggen, we dat ook boven de gazé en onder de gazé. Dan zien we dat boven de gazé, ja, is het mannelijke is plus. En onder de gazé is het vrouwelijke minus. Minus omdat het tekort is, omdat de minus wil, uh, wil, wil ontvangen van de plus. Op deze manier. Moeten wij beide bij elkaar brengen. En alleen dat is de kracht. Kijk nou religieuzen. Hebben ze geen kracht. Zij praten alleen over het praten. Hebben gezien hoe rabbijnen praten. Boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe. Een beetje zo, weet je, om menselijke praten. Menselijke praten. Elke religieuze Je praat gewoon over menselijke verhoudingen. Natuurlijk is het aantrekkelijk voor van gewone mens, die, die, die, die, die praten altijd een beetje met, vanuit het gesed, ja, vanuit, vanuit de, een beetje genade zo, en dat geeft het natuurlijk zo, net als moedertje dat doet, dat is papa, een beetje zo, daarom heet het ook uh, uh, ja, uh, papa, ja, papa, papa, ja, paus is ook een papa, ja, pa, zeg maar papa in het, in het Italiaans, papa is een vader, en, Zussen de mens, et cetera. Terwijl, terwijl de mens is gemaakt, de kracht in de mens, plus en minus, zo'n elektrisch veld, maar dan geestelijk elektrisch veld, alleen dat is het leven. Die twee in evenwicht, dat is het leven. En dat is het eigenlijk um, de essentie van deze les van Brit Gadasa om vol, steeds proberen, vol, jezelf vol eh, te prookten, pompen, vol eh, van energieën maken. Altijd voel je wanneer je getrokken wordt naar de ene kant of naar de andere kant. Ja, of voelt je wel? Of niet? Ik toch altijd, altijd. hè? Huh? ga het vertrouwen, niet meer. Oké. Oké, okay, naar min, oké, okay, ga je naar min of naar, naar, ook naar plus. Soms voel je wel dat je, ah, zo geweldig zo. ook moet je weer dan ook weer, weer zoeken naar jouw tekorten, om weer balans te hebben met de realiteit. de realiteit. De realiteit is niet alleen plus, de realiteit is niet alleen minus, minus. De realiteit is niet alleen mannelijk of alleen, alleen vrouwelijk. De realiteit is om die beiden in de mens Steeds, huh? in, yeah. in balance to bring Yeshua, steeds. Huh? So can you not, know yeah. can you not, can you not with Yeshua, can you not know fault her? Yeah. Dar hattetum. With all the forms of kenis, of religion, it is always, always, that, betrekkelings, always it's, it's what wishful thinking is. Met je kan je altijd op je rekenen, binnen nee jezelf je kan altijd uh, jou manoeuvreren, laten jou manoeuvreren, brengen jou hmm. naar het midden, de middle De middle dat is je Yeshua, Je hmm. waarom je show spreekt zegt, was, wat je gezegd? Ik ben de weg, de waarheid, ja? huh? en het leven. Maar waarheid wel, zie, waarheid en met, dus ik ben de middelste lane een middelste lijn. Dus verbind jezelf met mij en je krijgt de middelste lijn. En middelste lijn betekent dat jij verblijft in het nieuw. Alle aspecten wat we hebben geleerd, alles ontleent aan Yeshua. Toen hadden we nog niet gesproken over Yeshua. Maar je ziet het wel, dat het allemaal, allemaal komt van dezelfde bron. Al hebben we de naam niet genoemd. Met de vijf wees, ja, vijf... Uh, hebben we dat zo... Geleerd alle andere dingen. Vol zijn van jezelf. Dat is de vol zijn binnen jezelf. Binnen jouw kelin. En niet denken van. Oh, oh dan geef ik niet. Dan, dan ben ik een beetje egoïstisch bezig. Nee, absoluut niet. Jij en Yeshua. Via Yeshua krijg je steeds jouw volheid. Heel zijn. Ja, dat is Yeshua. Rinner je wat Yeshua had gesproken. Over die twee koningen? Twee koningkringen kunnen niet in één uh, mens. Herinner nog? Hoe kan ik dan? Hoe, ik, hoe kan je dan door de kwade, geesten, Hoe kan je dan, uh, geeste, kan je dan uh, uh, het huis? Als ene twee twee mensen. Hoe kan je dan uh, de twee krachten die in mensen in de mens zijn? Dan moet het zo zijn dat die twee koninkrijken kunnen niet, in een, kunnen niet uh, vechten met elkaar binnen een hele koninkrijk. Met andere woorden, binnen mens twee krachten zijn, boven de tabor, onder de tabor, beide zijn noodzakelijk, zijn de mens uh, gemaakt uit die twee. Die moeten wij in shalom brengen met elkaar dat is da, Daarmee komen we kom tot heel. Worden we heel. En dat is iets wat meetbaar is. Dat is wat voelbaar is. Steeds probeer jezelf uh, door verbondenheid. Niet alleen zo so zitten zoals so ze zitten mediteren. En willen ze wel tot rust komen door, door zichzelf met de natuur. Lege natuur. In overeenstemming te brengen. Maar geestelijk met schoen jezelf te brengen, waarbij je al jouw krachten eerst naar boven haalt, en daarna van boven verijdelt. door het de wens om te geven, laat je het als regen falen binnen jouw eigen kilim. Zo voelt het wel. Ja, eerst van beneden naar boven doen, als uh, verzoek, als schreeuw om, om de redding, en daarna verbind je je met, met hogere en dan gaat het zo uh, druppelend bij jou naar beneden. Deze <coughs> uh, genade van boven van Jezus vult jou en jij komt tot shalom. Dat is iets wat uh, als je dat beleeft en jij nog gaat beleven, je wil het graag beleven. Ik, ik, ik verlang steeds daarnaar, naar die momenten en verlang ook steeds dat deze, deze momenten langer duren nog langer duren dat is net als net als vergelijk hoe kan je me met de, gewoon als, als in onze wereld bijvoorbeeld, gewoon als, als beeld van dat twee mensen in liefde verkeren in, en nog zij wil dat hij stopt en nog heel veel, dat heet, dat heet, dat, dat, ze willen wel dat, ze willen wel tot uh, orgasmen komen als het ware door uh, zichzelf te bevredigen. En toch doen ze dat niet en blijven, blijven, blijven en willen dat niet, willen non-stop dat, dat doen, Non-stop om deze contact samen te hebben, juist wanneer men bij elkaar zijn, dat is iets wat het, het, het, het, het, het het geeft het, als het ware, het eeuwige, het eeuwige gevoel. Zo kan je dat een beetje vergelijken. Zo uh, so is het geestelijk, zo so verbondenheid met Yeshua is, is zoiets. Weet okay. je? Okay. Waarbij uh, jij geeft aan, naar, naar aanleiding wat hij zegt. Leren wat hij zegt. Wat is Yeshua? Het is... Sommigen die zeggen, nou, wie kan zich met Yeshua verbinden? Weet je, dat is altijd onze wens, onze, onze artsverstand zegt, nou, wie, wie kan zich met Yeshua verbinden? Nou, dat zijn, moet alleen maar echte uh, heilige mensen zijn. Nee, absoluut niet. Elk moment uh, is deze verbondenheid, kan je het brengen tot stand. En dat is ook geweldig wanneer je dat ervaart. En dan wil je nog een keer... En de volgende keer willen langer, ja, net zoals het seksueel contact, als, als beeld. Dan willen we nog langer samen blijven. Ja. Wil je langer ervaren deze verbondenheid met Yeshua. Want alleen via hem ontvang ik het gevoel dat, dat zo'n gevoel van, waar zijn de klipoot? Op dat moment weet je niet, voel je geen klipoot, want zij kunnen het niet verdragen. Jouw verbondenheid met het Heilige. Ze kunnen niet verdragen. En dat is niet van mij. Want ik, ik heb vol, zit ik vol van Hem. Maar wanneer ik met hem verbonden ben, dan van hem dus, komt deze genade die mij al mijn binnenste vult. En dan wil ik de volgende keer nog een keer dat beleven. Dat, is, dat, dat verlangen moet je hebben. En de volgende keer wil ik nog dat hebben. En zo wordt het steeds langere en ook intensere periode van jouw verbondenheid met hem. En alleen, want alleen via hem, door zijn verbondenheid met hem, blijf je in de eeuwige realiteit. Dat is het leven. Alleen dat heet leven. In plaats van opletten van... Letten op de mensen van vlees en bloed, van die apen, wat die aap, mijn partner of wie dan ook, wat hij dan uitspookt, of hij kosher is, of niet, of hij dat, wat geeft het mij, wat geeft het mij, wat geeft het in, uh, aan mijn eeuwig leven? Niets. En wat ga ik berekenen om, om mij zich daarmee bezighouden? Absoluut niets. Dan blijf ik in een scheme en niet in de realiteit. Alleen door zichzelf te verbinden met Jezus. De wens om te ontvangen voor zichzelf. En steeds dat verlangen daarnaar. Ah, volgende keer wil ik meer met Hem. Vaker uh, met Hem. Sterker met Hem fer, fer, verbonden zijn. Intenser. Dat is that net zoals het uh, seksuele. Zo so ga je transformeren jezelf. In dat verlangen, in zo'n geestelijke orgasme. Wat, mijn vrienden, het is onbeschrijfelijk wat het is. <coughs> onbeschrijfelijk genot en eeuwige genot wat jij kan, kan ervaren. En moet je niet denken, is dat nou, zit ik nou goed of is het verbeelding of is dat fantasie. Of dat, dat je voelt op dat moment. <sighs> Leven. Vol van leven. En daarna voel je weer dat het... Uh, je weet, even zoekgerakt, als het ware. Dat betekent niet, betekent niet dat, jij, dat jij op dat moment... Dat dit iets met jou aan de hand is. Maar dan opeens, na zo'n vereniging... Eenheid met Yeshua... En via hem, met de Schepper... Dat komt er weer een nieuwe fase. En dan gaf, gaat men ook jou weer... Een stukje extra... Let op... Een stukje extra wens om te ontvangen op de voorschoteling fo, voor jou. Omdat jij was zo, so, je voelde de hele wereld in jezelf dat jij geestelijk kinkoon bent op dat moment. Je bent verbonden met, je bent, je bent de, op dat moment één met de hele wereld is in jou en jij in, met in, in, in de hele wereld. En daarna, opeens, voel je wel dat het weer iets men brengt, als het ware jou weer naar jouw linkerlijn, naar jouw vrouwelijke kant, weer naar jouw minnetje. En jij gaat het weer werken met dat minnetje, maar het ook weer met volle vertrouwen. En dat minnetje wat men jou nu geeft, is krachtiger dan dat minnetje daarvoor. En nu moet je weer met dat minnetje werken, totdat jij dat minnetje weer in overeenstemming brengt met dat plusje, en dat kan je doen alleen via Jeshua, en dan gaat jouw minnetje ook groter worden. Je krijgt eerst plusje groter, en dan jouw minnetje gaat ook groter worden, maar omdat het is de wet, de wet van 50-50. Telkens en elke toestand moet het 50-50 zijn. En dan hebben we weer, zo gaat het steeds, op deze manier, ga je groeien geestelijk, totdat, ab, totdat jij absoluut, uiteindelijk volledig dat het einddoel is de volledige verbinding met de schepper via Yeshua permanent maar wanneer dat gebeurt, ieder weet voor zichzelf ieder zal dat zelf ervaren dat eindstation wanneer dat aan jou gebeurt, en dat is zeker dat het gebeurt, maar probeer het te doen in deze incarnatie, niet wachten to, uh, tot de tot de volgende, volgende incarnatie, zo gauw mogelijk probeer telkens, elke dag, elke toestand werken aan jezelf, om deze eenheid uh, te, voor elkaar te krijgen.